Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Here we go! Goedenavond, luisteraars en mensen op de chat. Uh, welkom bij alweer de tweede uitzending van Avondgekte. Ja, yeah. En uh, ik wou even zeggen dat het vanavond tijd is voor een leuk sprookje. Twee wel te verstaan. En ik hoop dat jullie er op deze koude vrijdagavond lekker warm bij zitten. En dan is het nu tijd voor het eerste sprookje van de avond. En dat sprookje heet... Sneeuwwitje Er was eens in een ver, ver land een heel mooi prinsesje. Het prinsesje woonde alleen met haar vader, de koning, nadat haar moeder, de koningin, was overleden. De naam van het prinsesje was Sneeuwwitje. Haar ouders hadden haar zo genoemd omdat ze een mooie witte huid had. Op een dag riep de koning haar bij hem in de troonzaal. Sneeuwwitje, ik moet je aan iemand voorstellen, zei de koning. Wat is het papa, zei Sneeuwwitje. Een koning kan niet zonder koningin en een prinses kan niet zonder moeder. Dus heb ik een nieuwe vrouw gekozen. Van achter een deur kwam de vrouw, die zij al vaker op het kasteel had gezien, tevoorschijn. Sneerwitje schrok hiervan, want ze was bang voor de koude ogen van de vrouw. "Dit is mijn nieuwe koningin en jouw nieuwe moeder," zei de koning. "Dag mevrouw," zei Sneerwitje en zij boog zoals een echte prinses dat hoort te doen. Noem mij maar moeder, zei de koningin. Ja, moeder, stamelde Sneeuwwitje, een beetje bang en onwennig. Wees maar niet bang, Sneeuwwitje, ik zal een echte moeder voor je zijn, zei de koningin. Sneeuwwitje keek in haar ogen en wist dat zij een boze koningin zou worden. Ik voel mij moe en ik wil even naar mijn slaapkamer om wat te rusten, zei de boze koningin. De koning stemde toe en de boze koningin verliet de troonzaal. Toen de boze koningin de gang doorliep naar haar slaapkamer, ging zij niet bij haar slaapkamer naar binnen, maar liep ze door en verdween achter een gordijn. Hier was een deur die naar de kelders van het kasteel ging. Hier had de boze koningin een geheime kamer. Ze was niet zomaar een boze koningin, maar ze was ook nog een heks. Een boze, gemeene heks. In de kamer had zij haar toverketel staan en een toverspiegel. Ze ging voor de spiegel staan en zei, Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, wie is het mooiste van het land? In de spiegel kwam een gezicht tevoorschijn. O schone koningin, zo mooi als u is er geen. U bent het mooiste van iedereen. De koningin lachte gemeen en nam een drankje waardoor ze haar schoonheid kon behouden. In de jaren die volgden groeide Sneeuwitje op tot een mooie prinses. De boze koningin zag dit en werd steeds valser en valser tegen Sneeuwitje. Op een dag was de boze koningin weer in haar geheime kamer in het diepste van het kasteel. De volgende dag nam de jager Sneerwitje mee om te gaan jagen. Midden in het donkere diepe woud stond de jager plotseling stil. O Sneerwitje, ik weet niet wat ik moet doen, zei de jager. Ik moet jou doden van de boze koningin en je hart meenemen als bewijs. Sneeuwitje schrok heel erg. Nee, doe het niet, lieve jager. Spaar mij. De jager zei dat hij het niet zou doen. Hij had een plannetje bedacht. Maar dan zou Sneeuwitje wel achter moeten blijven in het bos en zij zou nooit meer terug mogen keren, anders zou de boze koningin misschien ook haar vader doden. De jager schoot een zwijn in het bos en nam het hart mee. De jager zei dat hij hier dichtbij een huisje had gezien. Ze moest alleen het pad volgen en daar zou zij wel iemand vinden die haar verder zou kunnen helpen. De jager en Sneeuwitje namen afscheid. Sneeuwitje kwam al snel bij het huisje. Het was een klein huisje op een open plek in het bos. Sneeuwitje klopte aan. Is daar iemand? vroeg zij. Niemand gaf antwoord. Ze duwde tegen de deur aan, aan die open stond. Binnen in het huisje zag ze een lange tafel staan met zeven kleine stoeltjes. Op tafel stond voor iedere stoel een bordje en een bekertje. Sneeuwitje ging op ieder stoeltje een keer zitten en nam van ieder bordje iets te eten en dronk uit ieder bekertje een slok. Sneewitje was moe van alles wat er gebeurd was en ging in een van de kleine bedjes liggen die achter in het huisje stonden. Wat Sneeuwitje niet wist, is dat het huisje van de zeven dwergen was. Die avond kwamen de dwergen na een lange dag werken in de mijn vermoeid en hongerig thuis. Hé, zei een van de dwergen, iemand heeft in onze stoeltjes gezeten. Iemand heeft ook van ons eten gegeten, zei het tweede dwergje. Nou, diegene heeft ook uit onze beker gedronken, zei de derde dwerg. Hij moet wel dorst gehad hebben, want uit mijn beker is ook gedronken, zei de vierde dwerg. Ik denk dat het een enge reus is, want hij heeft ook van mijn bord gegeten, zei de vijfde dwerg. Kijk daar, hij heeft ook in onze bedjes gelegen, zei de zesde dwerg. "Oh nee, kijk! Hij ligt er nog, zei de zevende dwerg. Haastig verstopte de dwergjen zich achter hun stoeltjes. De dapperste van de zeven zei, ik ga kijken wie er in ons bedje ligt en ik vraag wat hij hier doet. Langzaam en behoedzaam sloop hij dichterbij. Nu kon hij pas zien dat er een meisje in het bedje lag. Het is een meisje, zei hij tegen de anderen. Een meisje? Hier bij ons? Snel kwamen de andere dwergen om het bedje heen staan. Het is de prinses uit het kasteel, zei eentje. De dapperste porde de Sneeuwitje om, om haar wakker te maken. Sneeuwitje werd langzaam wakker en keek in zeven paar oogjes die haar over de rand van het bed aanstaarde. Oh, sorry lieve dwergjes, ik wist niet dat het huisje van jullie was, maar ik had zo'n honger en dorst en was zo moe van wat er allemaal gebeurd is. Sneeuwitje vertelde het hele verhaal. De dwergjes hadden medelijden met haar en Sneeuwitje mocht zo lang als ze wilde bij hun blijven. En ze zouden wel voor haar zorgen. Sneeuwitje was blij om dit te horen, maar ook verdrietig, omdat ze haar vader niet mee kon zien. Op het kasteel had de jager het zwijnenhart aan de boze koningin gegeven en ze had niets, niets door. Tolgelukkig was ze en ze stuurde de jager weer weg met dat geld als beloning. De jager verliet meteen het kasteel en ging op weg naar één van de buurlanden van het koninkrijk. Hij wist dat hier een prins woonde, die van dezelfde leeftijd was als Sneeuwitje en de jager kende hem van het jagen in de bossen. Hij hoopte dat de prins, hemzelf en Sneeuwitje zou kunnen helpen tegen de boze koningin. Hij moest snel zijn, want de prins woonde op één dagrijden afstand van het kasteel van Sneeuwitje. De boze koningin ging de volgende dag weer naar haar geheime kamer diep in het kasteel. Juichend van geluk stond ze voor de toverspiegel en zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land? In de spiegel kwam weer het gezicht tevoorschijn. O schone koningin, zo mooi als u was er geen. U was de mooiste van iedereen, maar Sneeuwwitje, dat jonge ding, is mooier dan u. O koningin. De boze koningin sprong uit haar vel van woede. Dat kan niet, schreeuwde zij. Ze ging snel naar de plek waar zij het hart had achtergelaten en zag nu dat het een hart van een zwijn was. Dit zal ik niet toelaten, schreeuwde zij. In de spiegel kon ze zien waar Sneeuwitje was. Zo, dus jij zit bij de dwergen. Ik zal eens een lekker appeltje voor je maken. De boze koningin behekste een appel, zodat als iemand hiervan een hap nam, deze hierin zou stikken. De jager was inmiddels al bij de prins aangekomen. Hij legde uit wat er was gebeurd en de prins volgde hem meteen. Ze zouden als eerste naar het huis van de dwerg gaan om Sneeuwitje op te halen. Maar het was al te laat. De boze koningin was al verkleed als appelverkoopster bij het huisje aangekomen. Ze klopte aan. Sneeuwitje deed open. Goedendag mevrouw, wat kan ik voor u doen? vroeg sneewitje, Dag meisje, ik ben een appelverkoopster en ik wil vragen of jij wat appels wilt hebben. sneewitje wou ook wat doen voor de dwergen en vond het wel een leuk idee om wat appels voor hun te kopen. Acht appeltjes graag, zeven voor de dwergen en één voor mij, zei Sneeuwitje. Ik heb voor jou een hele lekkere appel, hier, proef maar en de boze koningin gaf de betoverde appel aan Sneeuwwitje. Sneeuwwitje nam een hap en viel meteen op de grond neer. Ihihihihi, nou ben ik echt de mooiste van het land, riep de boze koningin uit en rende hard weg. Net op dat moment kwamen de dwergen terug. Ze zagen de boze koningin hard wegrennen. Oh nee, er is wat met Sneeuwwitje, zeiden de dwergen. Snel renden ze naar hun huisje en daar zagen ze Sneeuwwitje in de deuropening van hun huisje liggen. Ze probeerden van alles om Sneerwitje weer wakker te maken, maar niks werkte. Droevig bouwden de dwergen Sneerwitje voor Sneeuwwitje een glazen kist en legden haar daarin. Toen zij Sneerwitje net in de kist hadden gelegd, kwamen de prins en de jager aanrijden. Zij zagen de dwergen droevig om de kist met Sneerwitje zitten en wisten dat zij te laat waren. De prins knielde naast de kist neer en keek Sneerwitje aan. Hij werd meteen verliefd op haar. Hij moest en zou de kist met Sneerwitje meenemen, zodat hij haar altijd kon zien. Hij zoende haar en met behulp van de jager en de dwergen probeerde ze de kist op het paard te binden. De kist was alleen te zwaar en hij viel op de grond. Door de klap schoot het stukje appel, dat in de keel van Sneewitje was blijven zitten, los en werd Sneewitje wakker. Sneewitje keek de prins aan en ook zij werd verliefd op hem. Sneewitje, wil je met mij trouwen, zei de prins. Ja, heel graag, zei Sneewitje, maar ik moet eerst mijn vader redden, de prins zei dat hij haar zou helpen. De jager en de prins redden, reden naar het kasteel. En terwijl de boze koningin in haar geheime kamer voor de spiegel stond metselden, zij de deur dicht. De boze koningin kon nooit meer uit de geheime kamer. Sneeuwitje en de prins trouwden en leefden nog lang en gelukkig. En soms, heel soms... Kan er diep in het kasteel nog een stem gehoord worden die vraagt, spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, wie is het mooiste van het land? Einde Zo, ik hoop dat jullie genoten hebben van Sneeuwwitje. Op deze nogmaals welkom bij de tweede uitzending van Avondgekte. Dit is, een magisch, uh, dit is een magisch sprookjesachtige uitzending. En zo direct gaan we lekker verder met het tweede sprookje van de avond. En dat sprookje heet Hans en Grietje. Hier komt... Hans en Grietje Een onverantwoorde versie van Hans en Grietje. de rand van een groot bos woonde eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Het jongetje heette Hans en het meisje Grietje. Meestal hebben houthakkerskinderen een heerlijk leven. Als het lente wordt zien ze de eerste sneeuwklokjes en in de zomer spelen ze met konijntjes. In de herfst zoeken ze paddenstoelen en z'n schaatsen ze op bevroren bosvijvertjes. Houthakkerskinderen zijn de hele dag buiten. En als ze s'avonds thuis komen... lusten ze wel zeven dikke boterhammen. Papa! Papa! We zijn weer thuis! Dag, kinderen. Hebben jullie lekker buiten gespeeld? Ja, papa. Hans en ik hebben heel veel honger... van al wat spelen. We lusten wel zeven dikke boterhammen. Mm. Maar de vader van Hans en Grietje kon zijn kinderen geen zeven dikke boterhammen geven. Hij had bijna geen werk. En wie vroeger geen werk had, kon geen brood kopen. Soms moesten Hans en Grietje zonder eten naar bed. Het waren harde en verdrietige tijden... waar geen eind aan leek te komen. Op een gure herfstavond? Vrouw, dit zijn onze laatste centen. Ik kan het nu pas met je bespreken... aangezien Hans en Grietje op bed liggen... Ik weet het niet meer hoor. Hoe moeten we die arme kinderen te eten geven, als we zelf niets hebben? Grote God, wat moeten wij simpele lieden toch doen? De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje. En ze hield niet erg van de kinderen. Op een gemene toon, zei de vrouw. Er is maar één oplossing. We brengen Hans en Grietje weg, heel ver het bos in. We geven ze ieder een stuk brood, zodat ze voorlopig iets te eten hebben. Nou ja, en dan laten we ze achter. In elk geval moeten we van ze af. Maar dat kunnen we niet doen. De stakkers kunnen wel doodgaan van de honger en de dorst. Hoe kun je zoiets zeggen? We hebben zelf niet eens genoeg te eten. Ik heb geen zin meer om dat kleine beetje ook nog eens met z'n vieren te delen. De houthakker had zijn vrouw nooit goed te durven tegenspreken. Ze bleef aandringen en tenslotte met pijn in het hart gaf de zwakke man toe. Eh, uh, nou ja, goed idee. Jij weet het vaak het beste. Morgen brengen we ze weg, mogen de hemel het ons vergeven. Laten we namen naar bed gaan, zodat deze ellendige dag vlug zal gaan breken. Maar Hans en Grietje lagen in de bedstee aan de andere kant van de kamer. En ja, als je honger hebt, val je zo gauw niet in slaap. En ze hadden alles gehoord wat hun vader en moeder gezegd hadden. Grietje begon zachtjes te huilen. Stil nou maar. Ik bedenk er heus wel wat op. Ik ben toch zeker je grote broer? Hans... ...lag nog lang in het donker voor zich uit te staren... ...terwijl de najaarswind om het huis schierde... ...en de oude balken deed kraken. De volgende morgen... ...kinderen, wakker worden, opstaan en aankleden... ...luilakken, we gaan het bos in om hout te halen. Hier, pak aan, een stuk brood van vorige week. En niet meteen opvreten hoor, want meer krijg je niet vandaag... Dag. Oké, okay, mama. Ik doe het brood wel in de zak van mijn schortje. Dan kan ik het niet kwijtraken. Wat sta je nou te snotteren, kind? Dacht je soms dat je leverworst erbij kreeg? muren kunnen we anders niet gebruiken. Goed, ik ga de keuken in. Er is weer veel te doen vandaag. Zusje, geef gauw hier dat brood. Ik heb een plan. Grietje, wees maar niet bang. En zo gingen ze op weg. Voorop de moeder met een karretje voor het hout. Daarachter de vader met de bijl over zijn schouder. Gevolgd door Grietje. Alleen Hans bleef een beetje achter. Hansje, schiet op. We hebben veel meer te doen vandaag. Er zit een steentje, mijn schoenmoeder. Dat loopt zo vervelend. Niks mee te maken. We gaan niet op je staan wachten. Papa en mama hebben heel veel te doen vandaag. Maar Hans had helemaal geen steentje in zijn schoen. Hij bleef telkens even staan om een stukje brood uit zijn zak te peuteren. En het op de grond te laten vallen. Kruimeltje na kruimeltje de hele lange weg. Zo zouden ze later het spoor naar huis kunnen terugvinden. Steeds dieper gingen ze het bos in. Het woud leek helemaal niet meer op het vriendelijke bos dat ze zo goed kenden. Ten slotte bleef de vrouw staan. —Kinderen, rust hier maar even uit. Jullie vader en ik gaan hout hakken. Tot straks! Hans en Grietje gingen op het mos zitten en zagen hun vader en moeder tussen de bomen verdwijnen. Langzaam kropen de uren voorbij. Ten slotte vielen Hans en Grietje dicht bij elkaar op het vochtige mos in slaap. Toen ze wakker werden, was het nacht. Ze waren helemaal alleen in het donkere woud. O, oh Hans, wat is het donker. We komen nooit meer thuis. Wacht maar af, Grietje. Kijk... De maan komt al op, vol rond en stralend. Kom, pak mijn Hanszusje, en nou moet je eens goed kijken. Wat moet ik dan zien? Ik zie niks, Hans. En toen betrok ook het gezicht van Hans. De stukjes brood die hij het laten vallen, waren door vogeltjes opgegeten. Hans en Grietje verdwaalden al snel in het enge, donkere woud. Maar opeens werd de stilte verbroken door een heel mooi geluidje. De kinderen keken verbaasd om zich heen. Op een hoge tak zat een sneeuwwit vogeltje te zingen. Toen het zijn liedje uit had, chilpte het vogeltje. Volg mij maar, volg mij. Kom, Grietje, we gaan proberen het vogeltje te volgen. Nieuwsgierig liepen Hans en Grietje achter het vogeltje aan. Ze bereikten een open plek en daar ging het vogeltje op het dak van een huisje zitten. Kijk eens, wat een mooi huisje er op deze plek staat. Het dak bestaat uit krakelingen, speculaas, bezaaid met pindarotjes, zeurtjes en toverballen. Oh ja, en de vensters zijn van suiker. Oh, grietje, ik breek een stuk speculaas van het dak. Hans nam er een grote hap van. Grietje zei niets. Ze had haar mond zo vol met pindarotjes... dat haar wangen er bol van stonden. Plotseling klonk er een stem vanuit het huisje. Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt daar aan mijn kruisje? Uh, ik bedoel uh... huisje, huisje. Dat is de wind oud vrouwtje? Op dat moment ging het zoethouten deurtje open. Hans en Grietje lieten de krakelingen en zuurtjes uit hun handen vallen. Zo vreselijk schrokken ze. En geen wonder. Een oude vrouw kwam naar buiten geschuiveld, leunend op een knoestige stok. Ze had een grote kromme neus, een ingevallen mond met drie bruine tanden... En ogen die gloeiden als kooltjes. Nee, maar, kinderen. Waar komen jullie vandaan? Kom maar even binnen horen, schatjes. Ik heb pannenkoeken met stroop op tafel staan. Nou, <laughs> volgens mij lusten jullie wel een lekkere pannenkoek. Ja, oud vrouwtje, die lusten we wel. Aarzelend, maar gulzig. ...stapten ze over het mars drempeltje het huisje binnen. En ze keken verlegen rond. Het kamertje was lang niet zo gezellig. Een ketel met gifgroen mengsel hing boven het vuur te pruttelen. En op de tafel was geen pannenkoek te zien. En toen viel de deur met een klap achter hen in het slot. Hebben! Miezerige, magere kindertjes. Weet je wat ik met magere meisjes doe? Die laat ik kapot werken! Ja. En weet je wat ik met magere jongetjes doe? Die mest ik zo vet als een varken. Om daarna lekker op te peuzelen natuurlijk. Ja, dat zal er best in gaan hoor. Kom hier, jij, lekker scharwinkel! De griezelige vrouw greep Hans bij zijn jasje en sleurde hem naar een piepklein schuurtje. Er zat maar één venster in en daar zaten stevige ijzeren tralies voor. De heks duwde Hans in het hok en schoof de grendel voor de deur. Doe het normaal, joh. Doe hmm, zelf normaal. Grietje, kom hier. Stook de oven op. Ik heb zin. Een lekkere, dikke... Vette, lekkere, vette, jongeman. Grietje huilde dikke tranen, maar er zat niets anders op. Iedere dag maakte ze het verrukkelijkste eten klaar. Maar zelf kreeg ze alleen wat oud, uitgedroogd brood en een mok groeselig water. Elke morgen scharrelde de heks naar het scheurtje. Steek je vingers eens tussen de tralies door, kereltje. Het water loopt me al in de mond. Laat me eens voelen hoe lekker dik en vet je begint te worden. Maar Hans stak de heks nooit zijn dikke vingertje toe. In het schuurtje had hij een dun takje gevonden... dat precies op een mager vingertje leek. En dat takje schoof hij voorzichtig tussen de tralies door... Gelukkig had de heks zulke slechte ogen dat ze niet merkte dat ze voor de gek werd gehouden. Hoe is het toch mogelijk dat dat knaapje maar niet aankomt, ondanks zoveel lekker eten? Maar toen Hans, na drie maanden, nog geen millimeter dikker leek te zijn geworden, kreeg de heks er schoon genoeg van. Ah, ik haal het niet meer uit. Ach, dan vreet ik je zomaar op. Alles is het noodzonde. Ik heb eigenlijk zin in een dik mals jongetje. Ach, ik eet er wel een boterhammetje bij. Dat vult tenminste. Grietje, steek de oven aan! Grietje deed braaf wat haar gezegd werd. Daarna ging ze naar het schuurtje en ze schrok zich rot. Mijn hemel, broer, je bent kogelrond en moddervet geworden. Drie maanden lang heb je je volgevreten... en geen enkele keer heb je mij iets aangeboden. Grietje kneep in de dikke bolle wangen van Hans... en in zijn mollige schoudertjes. Opeens voelde zij helemaal geen medelijden meer... met deze hebberige vetzak. Wat ze wel voelde, was honger... en ze stelde zich voor hoe lekker die dikker zou smaken... als hij eenmaal geroosterd was. Een paar weken eerder had Grietje een pakje gevonden met daarin een bril die de heks blijkbaar besteld had maar door haar slechte zicht niet had gevonden Nu ging ze naar de heks en vroeg haar mee te komen naar het schuurtje van Hans Zet eens deze bril op heks dan zult u wat beleven De heks zette de bril op en bekeek Hans voor het eerst heel grondig Ze begon meteen te kwijlen toen ze zag hoe bol en vet hij was geworden. Oh, ja! Wat een vetzak is je broer nu! Ha, en wat een spek zit eraan! Ja, hij moet meteen geslacht worden. Luister, Heks, ik doe alles wat u zegt. Als ik ook maar een lekker stuk vlees krijg. Geen probleem! Spek genoeg! Hans op naar de slagbank! Oh, wat ben je lekker. Wat be ben je lekker mals. Ja, wat zal je lekker smaken. <laughs> oh, <sir. Help. hums> Thank <laughs> you. <laughs> ¶¶ Thank you. van Ridderadio. Deze sprookjesachtige magische uitzending is alweer bijna voorbij helaas. Bijna, maar nog niet helemaal. En uh, ik wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor het luisteren. En uh, ja, volgende week verzin ik weer uh, wat anders leuks. Uh, Sneewitje was overigens door mijzelf voorgelezen. En Hans en Grietje is gedaan door de krankzinnige verhalenvertellers Bjorn en Marijn. Uh, volgende week kunnen we misschien weer eens gaan skypen. Uh, mijn Skype is Grimaldi1. Nee, wacht even hoor. Mijn Skype adres is Marcus.Grimaldi1. Marcus met de C Grimaldi 1 dus volgende week kunnen we misschien weer eens gaan uh, skypen. lijkt me heel leuk. En uh, nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending. We gaan nog een prachtig liedje draaien om af te sluiten. Hier komt Fields of Tenneren van Celestial Aeon Project. Ciao! Bedankt voor het luisteren jongens, dames en heren, bedankt, tot volgende week, tot de derde uitzending van Avondgekte. Fijn weekend, ciao, bye bye, auf wiedersehen, arrivederci, bye, tot volgende week.